Het geslacht van Garderen, een seriehoorspel naar het gelijknamige boek van Barend de Graaf. Vandaag het eerste deel, Herman ontwaakt. Waar blijft die luie meid nou weer? Ben je daar eindelijk? Ik was al onderweg met de thee. Alsjeblieft. En pook het vuur wat op. Het wordt hier koud. Moet jij ook thee, Herne? Nee, dank je. Zo is het al goed, bijna. sta je zo naar te turen? Niks nut. Laat me met rust. Je kijkt steeds één kant op en ik zou zo zeggen dat het richting Vianen is. Waar je steeds naar kijkt. Nogmaals, laat me met rust. Ik jou met rust laten? Terwijl jij daar maar staat te turen met je stomme kop vol van dat meisje? Nee, Anna, als je nog niet ophoudt. Maar toch zou jij moeten wachten tot ik dood ben, versta je dat? En dat ben ik toch lang niet? <laughs> ik ben taai, als alle vergarderens. En ik heb mijn krachten niet verzopen zoals je vader. Als je dat maar weet. Weet je hoe ze je hier de omtrek noemen, meu De kool, de toverkool. Zo. Als ik jou de hersens in zou slaan en je tien meter onder de grond zou stoppen en ik zou dan vertellen dat je op een bezemsteel de schoorsteen uitgevlogen bent, dan zou iedereen mij geloven. Praat jij maar, jongetje. Spot jij maar met je oude tante. Maar zal ik jou eens even voorlezen wat je vader over jou geschreven heeft in zijn laatste brief? Laat maar, Dat hoef ik niet meer te horen. Oh, nee. Uh, zo makkelijk. Kom je er niet vanaf. Ik zal hem je voorlezen, of je wilt of niet. Laat het bureautje maar dicht, Anne, want het is uit. Wat is uit? Van nu af aan zul je mij niet meer tyranniseren hoe je het goed? Het is nu uit. Van nu af aan doe ik wat ik wil. Versta je dat? Eens met je handen van me af, kinkel die je bent. Ik zal van je afblijven, Anne. Maar je zult ervoor voortaan rekening mee moeten houden dat ik mijn eigen weg ga. En je moet dan maar doen wat je niet later kunt. Hij doet wat hij wil. Hij gaat zijn eigen weg. Maar je kunt helemaal niks stakkerd. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, tankredet. Rustig aan, maar. <laughs> Zo, ja. Wat dacht je, tankredet? Zou ze weer in de winkel staan? <laughs> oh, je weet het ook niet. Nou ja, we zullen wel zien. <laughs> Zo. Kom je vrijer weer. Die lange slongen uit meer kerken. Ga uit de weg, jullie. Op het paard heb je luf genoeg, hè? Maar kom er eens af, als je het hart in je lijf hebt. Hé, hey, wat, wat is hier aan de hand? Ah, bakker van Roekel, deze dode diender op zijn paardje dacht ik je zus aan. Willen jullie dit heerschap met rust laten, of ik roep de diender? Wat is hier aan de hand, bakker van Roekel? Ah, goed dat u jou bent, diender. Hier, dat stelletje, straatschenders, valt dit heerschap hier lastig. Iedereen ogenblikkelijk doorlopen, of ik zal jullie leren. En wil meneer misschien doorrijden? Zeker wil ik dat, diender. Forta, credit. Was dat niet die jongen van Zwarte Anne, uit Meerkerk? Ja, ja, die was het. Wat heeft hij op zaterdagavond te zoeken in Vianen? Ja, dat, dat zou ik ook niet weten. Nou kom, het is sluitingstijd en uh, een goede zondag, diender. Evenzo, bakker van Rokel. Geef mij het kasgeld maar mee, Lena. Hé, hey. wat sta je dromerig voor je uit te kijken? Is er wat? Hè? Oh nee, niks. Hier, het kasgeld. Dank je. Zie Wim, ga jij ogenblikkelijk Lena helpen met schoonmaken in de winkel? Ik ga al hoor! Dan gaat hij weer met kasgeld. centjes stellen is het liefste wat hij doet. En dan moet ik wegwezen. Kom, kom, Wim. Een beetje eerbiediger tegenover Broers, je baas. mocht wat? Ik snap trouwens niet dat jij dat neemt, Lena. Jij en je broer hebben toch gelijke recht in de zaak? Ach, van geldzaak heb ik nu helemaal geen verstand. Nou, Antoni des te meer. Zeg, tussen twee haakjes. Wat was dat net voor een rel hier voor de deur? Ik, eh... Uh, ik zou het niet weten, Wim. Je stond toch in de winkel? Ik heb er niet op gelet. Nou, dat snap ik niet hoor. Ik hoorde in de achterkamer helemaal roepen, daar heb je de vrijer van Lena. Ja, op zulke soort onzin sla ik geen acht, dat weet je best. Zo, Wim, ga jij maar weer aan het werk in de achterkamer. Goeie zaken gedaan vandaag, baas. Dat zijn jouw zaken niet, Wim. Vooruit naar de achterkamer. Poeh! Wat ik je vragen wilde, Lena... Er is toch niks tussen jou en dat heerschap? Welk heerschap? Die zo even voor de deur stond met zijn paard. Ach, Toon, je bent niet goed bij je hoofd. Ik weet niet eens wie dat is. Het is een ongelovige Lena. En je weet wat er beschreven staat over het ongelijke juk. Ga alsjeblieft die zware woorden voor je. Er is niets aan de hand en dat weet je. Hij woont op de Gerde in Meerkerk. En hij is opgevoed door zijn tante. Heeft hij dan geen ouders meer? Nee. Zijn vader en moeder zijn al jaren geleden gestorven. Dat is zijn tante die hem opvoedt. Dat is een vreselijk mens. Hoe dat zo? Dat is een heks. Huh? Een toverkol. In haar jeugd heeft ze een ongeluk gehad met een rijtuig. Ze heeft een houten been en ze, ze is helemaal kreupel. Je wordt gewoon bang als je er ziet. Ach, maar waarom vertel je me dat allemaal, Anton? Wat heb ik ermee te maken? Het zijn heidenen daar in Meerkerk. Maar. Maar er is wel geld, Lena. Heel veel geld. Geld, Tom? Uh -huh. Geld? Ik begrijp jou niet. Houdt God er dan rekening mee of iemand veel geld heeft? Nee, nee, dat natuurlijk niet. Maar geld kan men op twee manieren aanwenden, Lena. In de hand van wereldlingen is het een duivelse macht. Maar kinderen gods kunnen geld beheren als rentmeesters. Er zijn er eren. En dan is geld natuurlijk geen kwaad. Maar wat wil je hier nou eigenlijk mee zeggen, Antonietje? Dat eh, als die jonge rijkheid eerlijk en oprecht werk van jou gaat maken... en dat acht ik heus niet uitgesloten... dat je hem dan niet zonder meer moet afwijzen. Nou, ik begrijp jou echt niet, Toon. Zo even waarschuwde je me nog voor dat ongelijke juk... en nu vind je opeens... Aan iedere zaak zit maar één goede kant, Lena. En daarom zou het juist goed kunnen zijn als jij een rijk huwelijk deed... Loop je nou niet erg ver op de geschiedenis vooruit? We zullen zien, Lena, we zullen zien. Maar kom, laten we maar eens gaan kijken of Wim de tafel al gedekt heeft. Want ik begin het wel trek te krijgen. Ja, ga zitten. Ik wou nog even terugkomen op ons gesprek van gisteren. En ik wil je precies laten weten waar je aan toe bent. Ga je gang. Jij was gisteren half gek, maar dat gaat wel weer over. Alleen, waar niet meer over gesproken wordt, dat is dat meisje. Jij kan kiezen tussen twee dingen. Of dat meisje, of mijn geld. Maar waarom moet ik nu al die keus maken? Ja, jij denkt ik overleef die ouwe wel. Maar laat dit je gezegd zijn, ik stap er nog lang niet uit. En tegen die tijd is dat meisje nou een vrouw. Dat je een oude heks bent, dat weet iedereen. Maar dat je mij niet gunt dat ik trouw... Nee, nee dat gun ik je ook niet. En dat meisje ook niet. De Van Garderen's is een slecht volk. Ik hoor daarbij en jij ook. Voor mij is alles afgenomen. En zolang ik leef wil ik hier geen jong geluk in huis. Als jij trouwt, ben je op hetzelfde moment zo arm als Job. Dan ga je de deur uit, versta je dat? Hm. Eh, moet je hem naar zien zitten met dat jonge meisjes gezicht. Je hebt nog nauwelijks een baard en dat zou al willen trouwen. Zonder geld, laat me niet lachen. Ik moet nog zien dat jij een meisje kunt krijgen... als iedereen weet dat je zo arm bent als Job. Dat zullen we wel eens zien, mevrouw. Dat zullen we wel eens zien. Dat zit je niet lekker, hè, lange herbe doe je dief. En morgen neem ik al mijn maatregelen. Ik wacht geen dag langer. Wie is daar, Dorothee? Ja, gaan we gaan naar het Mierkerk. Hij wil u spreken. Oh, laat me niet maar verder komen. Zal ik u even voorgaan? Graag. Zo, gaat u hier maar naar binnen. Goedemorgen, notaris Mellaert. Goedemorgen, jongeman. Gaat zitten. Wat kan ik voor u doen? Ik ben Herman van Garderen. Ik woon op de Gaarden in Meerkerk. Ja, ja, dat weet ik. Je vader is jong gestorven en jij bent nu bij je tante. Maar vertel maar eens wat je komt doen. Ik eh, kwam eens vragen hoe het zit met het geld van grootvader. Zo. En waarom wil je dat weten? O omdat ik geld nodig heb en meu Anne het me niet wil geven. En eh, waar heb je het geld voor nodig? Ik, eh, er is op de gaarde niets te doen. Tja. Alle boerderijen zijn verpacht, ik weet het. Ik wil opnieuw een stoeterij beginnen. Net als destijds mijn grootvader. Zo, zo. Tja, ja, en uh, heb je daar verstand van? Ik heb op zolder boeken gevonden van mijn grootvader... en die heb ik grondig bestudeerd. Ik weet alles van paarden. Ik wil de zaak weer opzetten zoals van ouds. Tja, ja. Dat was wat vroeger. Toen werd er geld verdiend op de aarde. Dat van die paarden zit jullie in het bloed. Maar als je opnieuw beginnen wilt, dan heb je geld nodig. Oh, geld is er genoeg. Meer dan genoeg. De stallen zijn er nog. Ik heb nu twee paarden. Een hengst en een merrie. De merrie is drachtig. Er zit een veul in van Oscar. Van vrouw Boetselaar te de beeld. Dat kan dus wel wat worden. Ik uh, heb je vader goed gekend. Heel goed zelfs. Hij heeft in dezelfde stoel gezeten waar jij nu in zit. En hij heeft me ook om geld gevraagd. Ik heb het hem niet kunnen geven. Meu, Anne is niet mis. Daar loop je niet gemakkelijk omheen. Maar met jou zal het aan de kortste eind trekken. Je zult haar wel overleven. En dan is alles voor jou. Maar waarom zou ik daarop moeten wachten? Ik wil nou aan de slag. Ik geef je een goede raad, jongen. Praat hier eens verstandig met je tante over. En als ik haar zie, zal ik een goed woordje voor je doen. Er valt met haar niet te praten, notaris. Ik kan alles van haar krijgen wat ik wil. Op één voorwaarde. En die is? Dat ik beloof om niet te trouwen. Zo. Tja, dat is echt iets voor jouw tante. Dat was met jouw vader net zo. Maar het is toch ontzettend onredelijk? Ja, natuurlijk is het onredelijk. En het waren te wensen dat de wet het stellen van zulke voorwaarden verbood. Maar je moet maar denken dat je tante ook zo'n gezellig leven niet heeft. Nou, dat weet ik nog zo net niet. Ze houdt ervan. Ze doet niets liever dan de mensen in haar omgeving te treiteren en te, te tyranniseren. Wat ik vragen wilde, heb je huwelijksplannen? Wie ik heb? Nee, nee, daar is nog geen sprake van. To, dan is er toch niets aan de hand. Waarom zou je dan stomweg niet beloven... Ik wil zoiets het. niet beloven. Wie belooft dan zoiets? En, uh, nou ja, goed. Ik zal er mijn gedachten nog wel eens over laten gaan. Maar het kan, dunkt me, toch geen kwaad om nog eens met je tante te gaan praten. Maar nu moet je me verontschuldigen. Want ik voel me niet zo goed. Ik ben al een oud man, weet je. Ik zal u niet langer ophouden. Door de wil de, jij deze jonge even uitlaten. Zeker, vader. Tot ziens, en uh, ik laat nog wel iets van me horen. Tot ziens, notaris. En het beste met u. Dag, mevrouw. Dag, meneer. Zo, tankredet, daar ben ik alweer. Heeft niet lang geduurd, hè? En één ding weet ik nu tenminste zeker. Dat ik erfgenaam ben. En dat is al heel wat. Daar is Dag, vrouwen van Garderen. Het is lang geleden dat u hier was. Dat is zeker lang geleden, Mellaert. Dat was bij het openen van het testament van mijn vader. Tja, ik herinner het mij. Maar waar wilde u me over spreken? Ik kom nu voor mijn eigen testament, Mellaert. Ach, nee, vrouwen, dat gaat niet meer. Dan roep ik mijn zoon. Ach. Moet ik met zo'n kind? Mijn zoon is 28 vrouwen. En als het de koning behaagt, zal hij wel er aan mijn plaats innemen. Heus, deze dingen vermoeien me te veel. En toch wil ik deze zaak nog met jou opknappen, mm. Mellaard. Wij zijn van dezelfde richting. Trouwens, ik stel alleen maar mijn voorwaarden. Jij schrijft ze op en werpt ze uit. En mijn testament is kort en eenvoudig. Nog... Goed dan, noem je voorwaarden maar op. Eerstens moet worden vastgesteld dat ik in de zin der wet volmaakt eigenaresse ben van de gaarden, van al het land, de boomgaarden, weilanden en akkers, nader omschreven. Daar heb je zelf de afschriften van. Dat is correct. Tweedens, indien mijn neef, Herman van Garderen, voor mijn overlijden tot een huwelijk komt, hm vermaak ik al mijn bezittingen, zonder uitzondering... aan de diakonie der van de kerk van Utrecht. Met de bepaling daarvan een hofje te stichten en te onderhouden... voor mismaakte oude mensen. Derde. Stil eens even. Ga maar niet verder. Ik maak dat testament niet. En mijn zoon ook niet. Je zult het, Melhaert. Je zult dit testament opmaken, dat is je plicht. Daarvoor ben je door de koning aangesteld als notaris. Hier. Schrijf op. Dat je zo bent, zwarte Anne. Zonder ook haat en afgunst. Jij met je ene been in het graf. Waarom is hun je die jongen het geluk? Dat eh... Uh, dat... Dat hoef ik jou helemaal niet te zeggen. Want jij bent maar een gewone ambtenaar die de wet moet handhaven. Maar goed, ik zal je zeggen waarom ik zo ben omdat God mij mijn geluk ontnomen heeft. Daarom. Daarom! Ik zal je geld geven, Mella. Veel je geld. Vraag maar zoveel als je wil. Ik, ik ben rijk. En die jongen. Die jongen zal niet trouwen. Ach, laat me voor dat testament nou niet naar Gorken moeten of naar Utrecht. Ik mag toch met mijn bezit doen wat ik wil. Ik. Uh... Ik lee me daartoe niet, Vrouwen van Garderen. Dit is immoreel. Ik lee me daar. Och, wat voel ik me naar. Wat is er, vader? Jongen, Vrouwen van Garderen wil door haat gedreven een testament laten maken. Een immoreel testament. Ze wil haar neef, die krachtens zijn geboorte, alles toekomt, onterven als hij trouwt. Hier, lees mijn aantekeningen. Tja, als het goed geredigeerd wordt, kan dit testament opgemaakt worden. Zie je wel, oude dwarskop, het kan en het moet. Maar wij doen het niet. Wij maken dat testament niet op. Het is onrecht. Het is... wraak. Oh, ik... ...ik word niet goed. Dorothy! Dorothy! Oh. Breng gauw wat konjak. Oh. Wacht. Oh. Ik zal u voorhoofd petten, vader. Oh. Alsjeblieft mag, joh. Oh. cognac? Zo, drink u maar eens. Hier kom ik een beetje van bij. Uh. U kunt nu mijn beste weg gaan, vrouw Van Garren. Daar ben uh. ik al mee bezig. Uh. Ik vind heus wel een notaris die de wet uh. wel nakomt. Maak je daar maar geen zorgen uh. over. Uh. Dina, help me. Ik zit. Als ik, als ik aan het doodgaan ben, wijna, dan moet je mijn hoofd betten met water en mij wat cognac laten drinken. Daar kwam die oude dikzak ook weer van bij. Dag. Uh... Ik heet Wim. Oh. Uh... Zou een van u beiden me willen aandienen bij Bakker van Roekel? Zeker, heerschap. Volgt u mij maar. Graag. Heer Antoni, dit heerschap wil u spreken. Wat? Uh... Ah, heer Van Geijder en welke uh... Dag Bakker van Roekel. Komt u toch binnen, komt u binnen? Graag, graag. Uh, ga jij je gang maar win. Fruid Lena, maak je mooi. Steek je haar op en doe je mouwen wat omhoog. Ach, waarom zou ik? Begrijp je dan niet wat die lange kerel komt doen? Hoe zou ik dat weten? Hij komt Antonie natuurlijk om je hand vragen. Ach, daar geloof ik niets van. Dacht je nu heus dat Antonie zo'n vette paling niet aan de haak slaat? Ach. En hij blijft hier vast eten. Ik ga in elk geval maar alvast voor vier personen dekken. Kind, wat haal je toch in je hoofd? Lena? Waar je dadelijk een extra bord en bestek mee willen zetten, onze geëerde gast blijft bij ons de maaltijd gebruiken.